BGP Nog steeds gek Haha, <laughs> bussen. Bussum Mensen denken dat ze rijmen kunnen Maar ik zal deze zware tijden runnen Dat weet jij, dat weet ik, dat weet Nederland Mijn dis is de reden dat je de benen nam Je schrok zo hard Omdat ik spreken kwam, spezen kwam En ook nog een teken gaf De reden was dat ik er nu klaar voor ben Op straat? Dan word ik zwaar herkend Ondertussen heb ik keer wel vaak gered Waar ik baat bij heb Dit is de trend Ik zweer het je Mijn stijl raakt gewend Jij kent het niet Waardoor je saaier bent Laat rappen over Aan betere spitters Want jullie zijn nep En faken die shitten Praat over straatleven. dat is alles goed Nooit wat meegemaakt Dus knallen troep Ik weet het En je schrikt hiervan Maar ik dis jou, Omdat je met je clickie kwam Je vindt dat Tim Geen een Maar mijn stijl <tot> Die is zeker spit mijn klik Die is nog steeds zo gek Dat is de reden waarom jij nog steeds iets smakt En denk nou niet, dat je beter hebt Zo goed als mij, kan je vergeten Slecht, je bent slecht, en verdien geen respect En haal je BGP, dan is je feest perfect BGP, BCC, we rollen samen BGP, BCC, we staande. Een toch, ja dat is hier gaande Eén woord van verraad, je kan de klik verlaten BGP, ja daar sta ik klaar voor BGP, ey yo, tot de dood we gaan door. BGP, ey bitch, ik kom niet 30 keer door. Maar als ik begin met reppen slaan, dan stop het door. BGP, beesten 7 rollen samen. BGP, beesten 7 mollen staande. Een politie zoekt toch, dat is hier gaande. Eén woord van verraad, je kan de klik verlaten. BGP, ja daar sta ik klaar voor. BGP, tot de dood we gaan door. BGP, ey bitch, ik kom niet dat ik keer door. Maar als ik begin met reppen slaan, dan stop het door. BGP, klik. Ja dat praten we over Gevaarlijk En we nemen de straten over Ben niet bang voor je klik Dus laat maar komen We komen jou, inclusief Je maten slopen. We hebben zeker geen Eigen dunk hier in de BGP Heeft iedereen zijn eigen functie BGP is gek Dat is wat je kunt zien Je wilt niet weten wat we doen als we een Junk zien Dit is de lappe klik Het is de BGP Ga niet fokken met ons Want we slepen je mee Helemaal gek Met een hele klik Pas maar op We brengen vrede shit Dat is hoe het gaat en hoe we brengen, we weten die gestolen beats Goed te mengen met eigen flows Beter kan je niet verzinnen, we komen ergens waarmee ik op deze beat ging spitten Hardcore tijd, dit weet je nu al onderhand We staan bovenaan en jij staat aan de onderkant Dit is toe, kom nu voordat ik je moe aanrand Wek ze niet mee, dat zeg ik, wat is die hoesje naam. Nou? Dus kom niet in de buurt voordat ik je plat stam Kom je toch, dat is foktop, je weet dit is niemands land We hebben schaar, dan zetten alles naar onze hand En dan weet je dat ik je twee blauwe ogen aanplant BGP, ze we rollen samen BGP, beesten 7 mollen staande Een politie politiezoektocht, ja dit is die gaande Eén woord van verraad en je kan de klik verlaten BGP, ja daar sta ik klaar voor BGP, ey yo, tot het dood we gaan door BGP, ey bitch, ik hoop niet dat ik is door Maar als ik begin met rappers slaan dan stoppen door BGP, beesten zeven rollen samen BGP, beesten zeven mollen staande Een politiezoektocht, dat is die gaande Eén woord van verraad, je kan de klik verlaten BGP, ja daar sta ik klaar voor BGP, tot de dood, we gaan door. BGP, ey bitch, ik kom niet dat ik je stoor. Maar als ik begin met rappers, lang, dan stoppen het door. Haha, nog steeds gek houden. BGP voor leven, BGP voor leven, BGP voor leven.